Middernacht, zondag 10 maart. René van Brakel met het NOS-journaal. Venezuela kiest op 14 april een opvolger voor de overleden president... Hugo Chavez. heeft de verkiezingscommissie besloten. De grondwet in het Zuid-Amerikaanse land schrijft voor... dat er binnen 30 dagen verkiezingen moeten worden gehouden. Chavez overleed op 5 maart. De officiële termijn wordt dus niet gehaald. De kandidaat van de oppositie beraadt zich daarom op de gekozen datum. Vice-president Maduro is gisteren beëdigd als waarnemend president. Westerse landen reageren terughoudend op de verkiezingsoverwinning van de Keniaanse president Kenyatta. Ze zijn tevreden omdat de verkiezingen vreedzaam zijn verlopen, maar ook bezorgd omdat Kenyatta mogelijk veroordeeld wordt door het internationaal strafhof in Den Haag. Over een paar maanden staat hij daar terecht vanwege misdaden tegen de menselijkheid. Na de verkiezingen van 2007 zou hij zijn aanhangers hebben aangezet tot geweld, waarbij meer dan duizend doden vielen. In de Peruaanse hoofdstad Lima hebben honderden mensen op een ludieke manier geprotesteerd voor meer rechten voor fietsers. Ze waren naakt of hadden weinig aan. De betogers willen zo laten zien hoe kwetsbaar ze zijn in het verkeer. Volgens de organisatie moeten er meer fietspaden komen in Peru. In de miljoenenstad Lima zijn er amper fietspaden. Elk jaar gebeuren er zo'n 2500 ongelukken met fietsers. De nieuwe kennisquiz Weet Ik Veel op RTL 4 is niet helemaal soepel van start gegaan. Kijkers werd gevraagd mee te spelen via een mobiele applicatie of op de site van het programma. Maar dat lukte niet vanwege technische problemen. Op tv verscheen enkele keren een tekst in beeld waarin excuses werd aangeboden. Op Twitter wordt het nieuwe programma massaal bespot met de hashtag Weet Ik Veel. De quiz is bedacht en wordt gepresenteerd door Linda de Mol. Het weer, vannacht regent, koelt af naar min 2 in het noorden tot plus 5 in het zuiden.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 Ja, elke zaterdagavond interview ik hier iemand die op een kamer zit... en even mag relaxen. Nou, vandaag heb ik een vrouw die zeker wel even wat relaxtijd tijd uh, kan gebruiken... want ze is enorm druk. Uh, ze presenteert elke uh, vrijdagavond Kunst van het Maken op Nederland 2. Ze is ook nog op 3FM te beluisteren. Maar uh, ze staat een hele week in het De Lamar, het theater hier in Amsterdam. En ze speelt daar haar show. Alleen, ik heb het natuurlijk over niemand minder dan Claudia de Breij. En ik klop op de deur. En ze uh... nou, dus doet open. Goedenavond. Goedenavond. Oh, nee, Claudia. Oh, oh, hoe wat wist ik je dacht dat? De... Ja, ik dacht, ja, ik kan vast wel een biertje gebruiken. Lekker, ja. Dat dacht ik, dan neem ik Nog één. Na, na zo'n voorstelling moet je natuurlijk toch even bijkomen. Nou, het is niet de eerste, hoor. Ah, nee? Dus als, ik, als ik extreem loslippig ben, kan ik het altijd daarop gooien. Proost. Proost. Net als toen met die tweet van. Uh, <laughs> uh, ontstaan, ja. ja, dat is een uh, mooi verhaal wat je ook in uh, de voorstelling gebruikt. Uiteraard. Ja, dat is uiteindelijk uh, moest dat in de voorstelling terechtkomen, ja. Uh, maar goed, dat verhaal heb je gisteravond uitgebreid bij Paul, uh, Paul Witman besproken. Ja, hè, min of meer wel, hè. Dus ja. dat is al weg. Al oh, je doet ook. Direct... Ja, ik doe even gelijk mijn schoenen uit als je het goed vindt. Je bent echt thuis, hè, in deze kamer. Ja, als ik dan denk, als ik dan denk, het is, uh, het is mijn kamer, dan is het ook gelijk goed, ja. Ja, nou ja, ik kijk rustig toe. Ja, meer ga, je, ga ik niet uitdoen hoor. Nee, maar nee. ga je heerlijk liggen. Nou, even betaal. zo zitten. ja, ja. Ik heb wel net, net gesigneerd en zo, zo naar de voorstelling. Dan doe ik altijd toch nog even een beetje een leuk jurkje aan. En, uh, dat is toch nog een beetje zo zeg maar de derde helft van de voorstelling, voor mijn gevoel. En nou is het wel... Ja, nou ben ik, nou ben ik wel... Nou ben ik klaar. Uh, nou, proost op jouw voorstelling. Ja, proost. Hoe uh, is het gegaan? Oh. Goed. Ja, het was fijn. Ik had, uh, ik had alleen de balen van in het begin... We hebben altijd... Uh, we staan achter een gordijn voor we starten. en We hebben daar altijd een lamp die ons... Dat is eigenlijk onze cue. Dan zetten we in. Maar die lamp was stuk. En die sequence ging wel door van normaal het lamp, gordijn. Weet je lamp, spelen, gordijn. Maar nu ging het gordijn ineens open. Dus dan sta je daar in één keer als, als de three amigos in Naked Gun. Ket! En dat, dat haalt je wel uit je ritme. Daar heb ik, dan wel, heb ik dan wel last van. Maar dat heeft het publiek denk ik niet gemerkt. Ik heb er niks van gemerkt. Nee, ja, maar voor ons is het echt van. Ah, je, wilt, je weet van normaal begin je dan. En dan komt het doek. En dan komt er, er is ook een soort cadans waardoor jullie dan gaan applaudisseren wat jullie nu niet deden. Dat is. Ja, dat, dat, dat is echt. Dat, ja, weet je, zoals, een, zoals een, een skier bij een Slalom weet. Van nu die, nu die, nu die. En dan moet er niet één, ineens één vlaggetje scheef staan. Dat is dan, en zeker niet in het begin. Nee. En hoe, hoe werkt dat door in de rest van de voorstelling bij jou? Nou, dan ben ik het, uh, ben ik het eerste kwartier aan het vechten tegen mijn eigen boosheid. Mm -hmm. Maar dan weet ik eigenlijk van... Echt waar? Ja. Heb je niet gezien? Nee, ik hoorde wel een paar versprekingen in het begin. Ja, nou, dan heb ik anders nooit. Nooit verspreek ik me. Of nou, nooit, maar het is, dat heb ik niet snel. En dan heb ik dan echt meer, omdat ik dus dan aan het worstelen ben met... Ah, die cadans die moet precies... Weet je, het is bijna als een ritssluiting, dat die moet zo in elkaar vallen. En als dat eerste ding dan stug is, dan gaat die hele rits even niet lekker, snap je? Maar het was toch ook een prima opening, want ik vond het heel leuk. Het toek gaat open, jullie staan daar en dan komt een heel mooi Is ritje. ook zo, maar het is gewoon... Weet je moet je voorstellen, uh, ik noem maar wat, je hebt een soort huwelijksaanzoek voorbereid... en je hebt bedacht, dan komen de violen en dan komen de bloemen... en dan komt het vliegtuig met Wil je met me trouwen. En dat moet dan niet andersom, want dit is het moment. Zo heb je bedacht, weet je wel. Dus dan ben ik dan wel even en, het. en wanneer heb je dan het moment gehad vanavond van... ja, nu zit ik er lekker in... Uh, dat was even denken. Heb je dat? stopte de trein. Dat was eigenlijk na uh, na uh, dat liedje van ik ben gewoon weer eens toe aan wat geluk. Daarna was ik, uh, was ik waar ik wil zijn. Ja. En werd het uiteindelijk toch nog een voldoende ja. deze voorstelling? Ja, nee, het was uiteindelijk wel een ruime voldoende zelfs. En ook wel omdat ik dan, weet je, dat is raar. Je bent zeg maar je eigen je eigen bul en je eigen knecht en je eigen uh, analyticus... En, en, en degene die het moet doen, allemaal tegelijk. Dus ik zie, ik weet, dit gaat mis. Ik kan boos worden op de technici, maar waarschijnlijk is het niet hun schuld. Was het ook niet. Lamp was gewoon stuk. Zij vinden dat minstens zo erg als ik. Dus boos worden is, is nutteloos. Maar ik ben wel gefrustreerd. Moet, kan ik nu niks mee? Je nou, ik, ik bent honderd dingen aan het denken. En ondertussen denk je, ja, ik wil mijn verhaal vertellen. En bij dat liedje zat ik weer voor 100% in mijn verhaal en daarvoor zeg maar voor 80, waardoor je dan wat versprekingen krijgt. Dat vind ik toch erg? Ja? Ja, dat vind ik echt beneden mijn niveau. Ja. Maar ik vind het ook, dat maakt de voorstelling echt, snap je? Verspreking en ja, het Nee, maakt... nee. Nee? Nee. Nee, echt, hou op. Nee, dat is alsof Sven Kramer als die valt, dat het dan echt is. Dan moet je moet gewoon goed schaatsen. Nou, dat zeg je mooi. Nou, uiteindelijk uh, uh, gebeurde er uh, het volgende. De, de, hele, ja, de hele show uh, ging door. En toen klonk uh, uh, als slot. Ja, uh, luister, zet je koptelefoon op. Uh, we hebben het applaus heel even kort opgenomen. Oh, heb je echt waar? Ja, Wat natuurlijk. Leuk. Ik bedoel, oh, leuk. Dit, uh, dit klonk ook. Ja. Ja, staande ovatie. Ja, leuk ja. is dat dat zo te Een ja. Gefluit. Ja, absurd is dat, hè? Dat is ook zo lekker, weet je dat? Ja, ja je zit ook helemaal te genieten. Ja, doen, dat is te... heel fijn. Ja, dat is gewoon heel fijn. Ja, en ik kan er zo beter van genieten dan wanneer ik daar sta, want dan... Nou ja, wat ik net zeg, dan ben je ook eigenlijk min of meer aan het regisseren. Van, sta ik nog niet te lang, weet je wel? Willen zij nou nog heel graag klappen of sta ik te trekken of... Daar ben je allemaal mee bezig natuurlijk. ja, ja het was gewoon genieten. Ja? ja? Ja, goed. Ja. Ja, ja, dat, is dan, dat, dat is aan u. Maar ja. uh, de, de vraag is dan natuurlijk... Wat, wat doet dit applaus met je nadat je zo lang toch een jaar lang ja. niet gespeeld hebt? Hoe ja. is dit, klinkt dit anders dan ja. uh, anderhalf jaar geleden? Uh, ja. ja, klinkt, klinkt uh, toevallig vanavond. Had ik het heel sterk. Misschien heb je dat dan gezien of gevoeld dat je dat vraagt. Maar vanavond ook ik heel erg... Dat applaus is zo... Uh, uh, uh, nou ja, hoe moet je het nou in een goed Nederlandse hartveld of zo? Zo voelt het dan. Mensen echt staan te applaudisseren voor wat je ze hebt uh, gegeven. En het is zo uh, uh, eigen en zo persoonlijk wat ik nu doe. En dat was heet tevreden ook hoor, destijds. Maar goed, die ligt achter me. En ik vond het doodeng om te doen wat ik nu doe. Vinden, vinden mensen dat dan wel weer? Gaan ze dat oppikken? En dat je dat dan krijgt, dan. dan... Ik stond to toevallig vanavond echt te denken: van, waarom heb ik het zo lang niet gedaan? Want. <laughs> Want het toch lekker? Ja, misschien moet je heel kort even uitleggen... waarom jij een jaar niet gespeeld hebt. Want het is natuurlijk al ruim bemeten in de media. Ja, heel veel mensen Maar misschien zijn er Radio 1-luisteraars die kennen jouw verhaal nog niet. Ik gun ze dat ook van harte. Ik was aan het einde van de tournee van mijn vorige voorstelling. Die was nogal goed ontvangen. En daar had ik een reprise van gespeeld. En aan het einde van die tournee dacht ik... ja. Nou ben ik hier over een half jaar weer in dit theater met een nieuw verhaal. Maar ik heb eigenlijk geen nieuw verhaal, want dat, dat moet rijpen. En ik had geen tijd gehad om dat te laten rijpen. Omdat ik aan het toeren was en omdat ik gescheiden was... en verhuisd was en verliefd was. En er was gewoon heel veel geleefd en daardoor heel... Nou, ik had wel geschreven, maar niet, niet zoals ik vind dat het moet. Weet je Die, die, die dingen die je vanavond hebt gehoord... <kliek> Die zijn allemaal gemaakt, weggegooid, opnieuw gemaakt. Weet je, dat moet door allerlei stadia gaan. Je kan niet zomaar. Wat je bij televisie soms wel kan doen. Dat je denkt, nou, het zit op, het zit op deze week. Dus het is oké. Okay, weet je wel, ik, ik ben actueel, dat is goed genoeg. Maar voor theater is dat gewoon. Weet je, dat applaus klinkt ook zo. Omdat zij het donders goed voelen. Dat het door al die stadia is gegaan bij mij. En toen dacht ik, ja, dit. Uh, <coughs> dit je wordt niemand uh, blij van, maar. Ik ga het toch niet doen. Ik ga niet toeren met iets wat, uh, wat niet, wat niet deugt. Of wat maar voor een deel deugt. Toen heb ik de tournee geannuleerd. En uh, toen was ik eenmaal thuis. En uh, aan het leven in plaats van aan het schrijven. Zoals ik het enigszins melodramatisch uh, noemde. En toen ging ik vanzelf weer schrijven. Toen was ik ineens toch liedjes aan het maken. En die heb ik gezongen. Vanavond? Ja. En die gaan grotendeels over hetgeen wat je hebt meegemaakt. Over ja. het stoppen van de tournee, ja. Over het uh, stoppen van je, uh, je huwelijk. Ja. Over het vinden van je nieuwe liefde. Ja. En over uh, het opnieuw op het uh, toneel zijn. Ja. ja, en ook over het overlijden van, nee, in dit geval, mijn oom. Maar het is heel erg toch, ja, liefde en dood, dat ja. zijn ze toch altijd wel weer. Ja. Er is heel veel liefde en dood en afscheid en... Ja. Uh, ik wil haar, ik heb haar, ben haar kwijt, heeft Henny Vriend een keer gezegd. Er zijn, er zijn drie onderwerpen voor liedjes. Ik wil haar, ik heb haar, ben haar kwijt. Of ik wil haar kwijt, dat was dan ook nog een uh, optie. Nou ja, maar het, het is dus een ongelooflijk persoonlijke voorstelling geworden. Ja, heel erg, ja. Uh, vorige week ging hij in première. Ja. Uh, hoe spannend was dat om zo'n voorstelling, waar dit allemaal in zit... om dat voor het eerst te tonen aan het ja. publiek? doodeng. Um, maar wel spannend op de manier... Um... Nou ja, ook weer zoals, laat ik, de, laat ik de metafoor van het huwelijksaanzoek... er maar bij bijhouden. Dat je weet, dit is alles wat ik nu moet doen en wil doen. En ik weet niet of jij het wilt. Ik weet niet of jij het wilt hebben, maar het is wel wat ik moet doen. Dus in die zin is het doodeng, maar ook niet. Want ik heb niks anders dat ik nu zou willen doen op dat podium. Ik twijfel niet over wat ik doe. Alleen ik twijfel wel over, willen mensen dit wel? Da daar zit mijn angst. En ik heb uh, voor het eerst van mijn leven... Uh, voor mij de, de, de, de engste regisseur die ik kan verzinnen... Ruud Wijsman, gevraagd voor, voor adviezen. Want ik, ben, ik kom zeg maar een beetje uit de... Zeg maar, voor cabaret ben ik zeg maar garage-rock, weet <laughs> je wel. Gewoon autodidact en met die jongens altijd aan het rommelen. en Ja, heel erg het zelf uitgevonden. En niet de kleinkunst, waar ik ook ben afgewezen. Dus, en waar Ruud Wijsman de, de leiding van is. Die heeft dus je voor mij Ja, ja en, en terecht ook destijds. Maar hij staat heel voor een wereld die, die, die ik niet kende. Waarvan ik ook lang dacht dat ik er niet bij kon. En waarvan je dan ook heel stoer besluit dat je er ook niet bij wilt en zo. En ik had twee keer afgelopen jaar een half uurtje even ergens gespeeld. En dan weet ik van, als ik die liedjes die deugen wel. Ik deed ook wat covers of ik deed oud werk. Dus dan weet je dat je safe zit. En als ik een anekdote vertel, dat vinden mensen ook wel fijn. Maar er is nog geen theater. Dat, is, dat raakt nog niet aan... Aan kunst. En dat is wel natuurlijk een risico voor mij. Dat je denkt, ik doe het wel op mijn flair. Maar dat, wil, dat wilde ik dus niet. Ik wil, ik wil echt na hete vrede. Ik wil wel een stap maken. Ik wil dat het verder gaat. Dus Ruud heeft daar heel erg uh, in geholpen. Ik zou zelf nooit hebben gekozen voor geen pauze. Dat ik denk, ja, mensen zijn toch lekker een avond uit. Weet je wel, dat soort ouderwetse afweging afwegingen heb ik daarvoor. Maar hij. Wist me heel goed duidelijk van ja, maar dit is de spanningsboog. Zo, zo klopt die Het is ook gewoon waar. Maar dat zijn andere dingen die ik eng vind. Ik denk, gewoon, ja, anderhalf uur mensen haken helemaal af, die moeten plassen. Die willen maar vind je droken. dat eng? Ja hoor, ja. En jij zegt ook van ja, je vindt het ook eng dat het publiek, dat jij afvraagt of het publiek zit te wachten op dit verhaal wat jij vertelt. Maar ja. vind jij het niet eng om dit gewoon, uh, om zo'n persoonlijke voorstelling <laughs> zo, zo maar te spelen? Nee, dat dan weer niet. Nee. Ja, vind ik wel. Ja, eng, eng, eng, eng. Ik ben gewoon een heel slecht acteur, slecht actrice. Dat heb, kan, kan ik echt niet. Daarom ben ik destijds ook terecht afgewezen op de kleinkunst. Ze zeiden: je bent niet theatraal genoeg. En dat is ook zo. Ik kan theatraal zijn met wat ik meen en niet met iets anders. En ik kan wel, weet je, bij die toegift deden we even uh, Fire and Rain, ja. omdat iemand op, daar dat, uh, dat verzoekje deed van, van James Taylor. En dat kan ik doen, omdat ik heel erg veel snap van dat liedje. Dus ik kan het zingen alsof het van mezelf is, bijna. Maar als je tegen mij zegt, zing is um, het slotnummer van de, de musical... Uh, uh, the Phantom of the Opera, dan denk ik, ja, nee, waarom? Maar een goede kleinkunstenaar moet dat wel kunnen doen op commando. Dus voor mij is er... Is er het is wel eng om zo'n persoonlijk verhaal te vertellen, maar ik kan ook niks anders... Heb je dingen geschrapt? Heb je dingen gezegd van... Nou, dit is echt te persoonlijk, dit ga ik niet vertellen? Uh, vast wel, wel Is dat waar? Nee, meestal heb ik het dan überhaupt al niet geschreven. Nee. Wat heb je niet geschreven? Ja, de dingen die ik niet wil vertellen. <coughs> Zoals? Nou, dat komt eigenlijk altijd neer op dingen die... Weet je, mijn privéleven raakt dat van een paar andere mensen. Dus uh, ik heb een ex... Mijn geliefde heeft een ex. We hebben kinderen. We hebben ouders. En jouw verhaal is ook dat van, uh, van vijf, zes andere mensen. Dus waar het te veel het privéleven van die mensen wordt, daar houdt, daar houdt mijn verhaal op. Nou, maar toch zit Connie erin. Connie is jouw ex. Je bent ja. daarmee getrouwd geweest. Je hebt daar ja. samen een kind mee. Ja. Je praat daar veel over. Ja, vind je? Vind ik wel van. Nou ja, zo, ze komt af en toe toch langs. Ja. En, en ook de liederen die je zingt, dan. Heeft, heeft Connie jouw ex? Nee, ze ervoor... komt dinsdag ja kijkt heel gamme shit. Nou, ja, nee, ja, dat lijkt mij best spannend dan. Of ja? Ja. Ja, nee, ja, wij, ja, wij delen het leven toch nog steeds. Ze we weten wel waar ik mee bezig ben, denk ik. Ja, waarom denk je dat het spannend is? Nou, omdat het over uh, jouw nieuwe liefde heel veel gaat. Ja. En dat kan misschien ook best uh, kwetsend voor haar zijn. Omdat het uh, ooit iets ja. had wat Connie met jou had. Ja, we hebben al meer mensen tegen mij gezegd. Ja, we zullen het merken dinsdag, maar... Ja, wij, wij zijn al twee jaar verder, hè? Ruim. En wij leven dit leven. En, en weet je wel, uh, wij zitten met z'n allen te eten al twee jaar. Met de, de nieuwe liefde en de... Het is gewoon, ja, dit is wat het is. En bovendien, je kunt ook niet... Het klinkt misschien heel egoïstisch, maar dat is het dan maar. Je kunt geen kunstenaar zijn als je de hele tijd rekening houdt... met hoe het voor iedereen voelt. Maar je doet het dus wel dat ik er rekening mee hou. Ja, ja. en nee. Ja, maar je hebt ook gezegd van ja, maar... Uh, ja, dat wel. Dingen die ik niet ja, maar dat oh. heeft, ja, maar dat heeft dan meer met, met, met privacy te maken. En ik vind ook... Kijk, dat ik van iemand anders hou... dat moet je als volwassene maar mee om kunnen gaan. Maar uh, dingen over kinderen, dat vind ik veel meer... ja, weet je wel, euh, ons kind blijft altijd ons kind. En het kind wat mijn vriendin heeft met haar ex... blijft altijd hun kind. Dat zijn dingen... Dat is natuurlijk heel heilig. Daar ben je heel voorzichtig mee. Maar ja, kom, het is ook niet... Ja, zoals Ramses Shafit zei, de een wil de ander en de ander wil die ene niet. De ander heeft een ander en die ene heeft verdriet. Zo ging het en zo gaat het en zo zal het altijd gaan. Zo gaat het altijd uit en zo gaat het altijd aan. Maar, maar, het is ook weer niet het nee, einde eind, van de wereld, maar goed, toch? Hoe denk je dat Corny gaat reageren op deze voorstelling? Oh. Ik denk, goed, ik zal het je volgende week wel even laten weten. Ja, ja denk, maak je daar zo'n zorg over? Nee, ik maak me geen zorgen. ik ben gewoon heel benieuwd, heel nieuwsgierig. Nee, ja, wij... dat het zo persoonlijk is. Het is ook haar verhaal. Het is natuurlijk ook jouw verhaal, maar het is ook ja, haar verhaal. Ja, ik denk dat je het dan toch iets te groot maakt, hoor. Het is ook gewoon een voorstelling. Ja? Ja, en zij kent... Wij kennen elkaar, uh, wat is het, 15 jaar? Dus, het is ja. ook gewoon een voorstelling, maar elk liedje... Uh, gaat uh, over of liefde, of wat je afgelopen jaar hebt meegemaakt... Ja. of afgelopen twee... Eh, weet je wel, het is niet zomaar een voor... Ik, ik heb heet tevreden gezien. Uh -huh. Prachtige voorstelling. Je zei net, de, dus, ja, die was nogal goed ontvangen. Die is uitstekend ontvangen. Ja. Polyphenario, beste best cabaretprogramma van dat jaar. Dus dat is Fantastisch. Maar jij vertelde daar ook, en je had ook echt een boodschap... van uh, wat je aan de wereld wilde meegeven. Ja. Jij keek terug als oma uh, uh, uh, uh, en je vertelde het verhaal aan uh, je, je, je kleinkind. Mm -hmm. Van hoe Nederland ervoor stond in 2010. Dat was echt een, een boodschap en een mening. En je, ja, je ja, ja, ja, ja, wilde echt iets kwijt. Nu mm. is het totaal anders. Het ja. is alleen maar persoonlijk. Ja, het is bijna alleen maar persoonlijk, ja. Dus... Vind je het gek dat ik, dat ik ni ja, niet maar je, zie dat wat je, wat je, het alleen maar een voorstelling is? Ja, maar wat, je, wat, wat de misvatting is... is dat als een huwelijk over is, een relatie over is... nou, dat is het eigenlijk. Als een huwelijk over is, is een relatie niet over. Die is alleen compleet anders. Maar ik deel toch nog steeds mijn leven voor een deel met haar. Zij weet toch wie ik ben? Zij, zij maakt mij toch mee? Ja dus ik vind het altijd een heel gek... Van de week zei ook iemand dat van oeh... En als Corny dan ziet, dan denk ik ja... Connie ziet toch mijn leven, ik zie toch haar leven. Dan, dan snapt ze ze ziet zo'n voorstel wel aankomen. Het is een heel... Ik vind het ook bijna een beetje een hetero ding, mag ik dat zeggen? Natuurlijk, jij mag alles zeggen. Ja, dat valt me zo op. Dat, ja. is, dat is volgens mij echt... Want het is dan heel erg... Ik merk het ook, weet je, als, als, als hetero stellen uit elkaar zijn... Dat vrouwen per definitie een hekel hebben aan de nieuwe vrouw... Mm -hmm. En dat is voor ons, ja, bedoel, daar doen we moeite voor. Maar ja, het gaat om die kinderen. En we gaan allemaal nog zo goed mogelijk met elkaar om. En ja, je, je deelt nog steeds een leven. Ja, ik zou, ik zou het een beetje puberaal vinden Omdat ze denken. Oeh, oe, nou zing je ook nog een liefdesliedje voor die ander. Ja, ik leef met die ander. Dat, dat weten we van elkaar. Ja. Het zijn hele mooie liedjes. Ja, vind je. Ja, vind je? <laughs> ja, vind je heel mooi. Maar jij was gestopt. Uh, uh, een jaar, ruim een jaar geleden. Mm -hmm. Omdat je dacht van oké, okay, straks maak ik een voorstelling... waar ik niet helemaal achter sta. Ja, ja. Dan is nu natuurlijk de vraag... is deze ja. voorstelling, die je maand speelt in het, uh, in het, het Lamar. Lamar... is het, ja. voldoet het aan de Claudia de Brein? -hormen? Wat een goede vraag. Ja, dat doet het, ja. Ja, dat doet het. Ik, ik, ik speelde hem wel, wat ik trouwens ook bij heet tevreden had. Dat je denkt, ik weet niet of mensen het leuk vinden, maar ik vind het goed. Dat heb ik bij deze ook. En ik weet niet of ik hem over tien jaar nog goed vind. Of, of... tien jaar geleden had ik zeker niet bedacht dat ik dit zo zou doen. Maar hij voldoet... Ja. ja, dit is ik voel me heel erg... Daar komt misschien ook dat compromisloze vandaan. Of dat denken van, ja, wie het ook ziet, dit is het verhaal. Want dit is het verhaal. Weet je wel, er is geen... Uh... Er is geen andere manier om het te vertellen. Of, ik heb ook zelf ook een hekel aan, aan cabaretiers waarvan ik dat idee heb. Er is weer een cabaretje gemaakt, weet je wel. Dat je dan ergens kunt vertellen, nou, het gaat over mijn zus en mijn zoon. Dat is straks zo, zo, zo, zo gezocht. Het is in ieder geval niet een cabaretje. Nee, het is, nee dat is het nee. zeker niet. Nee, nee, zeker niet. Maar kijk, omdat jij natuurlijk ook stopt, hè, en daar is veel over geschreven. En ben je veel mee in de media geweest. En dat was een ding, ook omdat je schouwburgdirecteur ja. moest teleurstellen. En je publiek moest teleurstellen. Je bent een jaar eigenlijk... Nou, een jaar en een paar maanden heb je even ja. niet gespeeld. Het ja. is eigenlijk geen groot het stelt ding. Geen het is... stelt geen zak voor. Nee, het stelt echt geen zak voor. nee. Gek hè, dat als soort dingen zo groot worden. Ja. Dat vind ik ook wel eens irritant hoor. Ik had, ik had een, een zijspoor een zij hiervan. Donderdagnacht had ik na de voorstelling... Uh, Sander, mijn pianist thuis, afgezet. En daarna werd ik aangereden. Had ik een ongeluk met de auto. Vrij heavy ongeluk. Alleen ik kwam er wonderbaarlijk ongedeerd uit. Auto tootten los, moest naar het ziekenhuis. Hele flikkerse boel. Dan denk ik al, oh, als maar niemand een foto maakt... en ik twitter er zelf ook niks over... want anders zit het morgen in boulevard. Dus Zo'n rare, extreme fixatie op uh, persoonlijk leed... of wat maar voor leed zou kunnen doorgaan... Dat heeft me ook bijna weerhouden bij deze voorstelling. Omdat mensen willen er altijd. Um, weet, bijvoorbeeld ook uh, als de koninklijke familie rouwt om Friso... dan willen we allemaal die tranen zien. Dat vind ik een heel rare neiging. Of als ik een tournee annuleer, dan is het ook niet meer dan dat ik dus een jaar en drie maanden niet heb gespeeld. Dat doen zoveel mensen. Maar je hebt dus een heel heftig ongeluk gehad afgelopen donderdag. Ja. <lacht> Ja. En jij lacht erom. Ja. Maar dat moet toch ook eh, impact hebben? Ben je niet je wezenloos geschrokken? Ja, ik ben wel echt kapot. Ja, nou gooi ik het dus. Nou, nou, is, nou, wordt het dus media. Ja. Nou vertel ik het dus aan jou en dan wordt het dus media. Dat maar is ik las zo... op nu.nl ja. dat Ruud Lubbers ook een ongeluk had. Dus ik dacht direct peed door Ruud Lubbers aan. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, Of heb ik Ruud Lubbers? Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Nee, nee. En ik las net ook dat Johan Frits die had toevallig dan wel getwitterd. Die was op weg naar de voorzien. Had ook een ongeluk gehad. Was oh, ja. helemaal shake. Maar dat is, dat is dat iedereen die wel eens een ongeluk heeft gehad, weet dat Op een gegeven moment ga je beven en huilen. En... Heb je dat allemaal gehad? Ja, heb ik allemaal ontzettend gehad, ja ja. ja, ja, Maar wat gebeurde? Ik reed uh, uh, een kruispunt over en ik dacht... zal ik nou rechtdoor gaan of naar links? Waardoor ik niet zag dat er van rechts een auto... Nou, het wordt nog vast een verzekeringskwestie... maar vrij hard aankwam rijden. En die ramde... Ik, heb, nou, ik had een Mini Cooper, want ik denk niet dat hij dit overleeft. Die ramde mijn rechterportier Keihard! En de auto zwengte naar links. En ik raakte een paal. En ik had vandaag de agent aan de telefoon... die me uit de auto heeft uh, gehaald... Ik dacht, dat ik één paal had geraakt, maar ik heb er twee geraakt. Oh, waaronder een verkeersbord. Dat dus helemaal plat onder de auto is terechtgekomen. Lang leefde de mini, want hij zei: die had makkelijk, als je een Japaner had gehad, was die door je vooruit gegaan. En ik stapte dus uit. En, dan, en nou, die jongen was ook oké okay, en ik was oké. Okay, dus gewoon, nou ja, we lossen het wel op. En toen kwam de politie en die zeiden: ik stond een beetje aan mijn rug, ik had een beetje pijn op mijn rug. Ja, terug in de auto en moesten mijn hoofd stabiliseren. En ik moest naar het ziekenhuis, want ze moeten dan foto's maken van je rug. Ja, toen vond ik het niet meer leuk. En het bizarre is... Nou, daar is het voor mij dan een beetje rond. Gisteren moest ik heel dag werken, weet je, radio en kunst maken... en ik moest naar een Paul een man. Dus aan het eind van die dag ging het wel weer. Maar vandaag belde ik die agent om even te bedanken. En die zei dus aan het einde van het gesprek van ja... Hij ging dan foto's opsturen, want hij vond dat ik het een beetje onderschatte. moest toch maar even zien hoe, hoe, hoe de ravage was... En hij zei, ja, en ik wilde jou ook nog bedanken, want ik ben laatst getrouwd... en ik heb een paar liedjes van jou bij het huwelijk gebruikt. <lacht> maar ja, dat wilde ik donderdagavond niet zeggen toen je op de brancard lag. Nou, dat vond ik zo te gek. Dat is toch schitterend? Dat is zo ontzettend waar je het voor doet. Maar dit komt natuurlijk ook een keer in de voorstelling, dit verhaal. Ja, misschien. Ja, ja, nou ja dat, is, dat is nu nog zo vers dat het nog niet... Ben je, aan, een, een, uh, uh, ben je ontsnapt aan de dood? Jezus, ja, als ik bij de story werkte, zou ik, dat, zou ik daar de kop van maken. Maar ja, ja, jezus, ik weet het niet. Ik zit hier uh, recht van lijf en leden, dus, uh, weet je. Maar hoe je het vertelt, bedoel... Uh... Nee, het, was, het was wel echt een heftig ongeluk. Sander was heel zielig, mijn pianist. Die had ik dus gebeld daarna, van... Ik moet met ambulance, ben je nog wakker? En, uh, maar die had zijn telefoon al uit, weet je. Die komt ook terug van de voorstelling. Maar die zag dus ochtends een sms'je van mij... En, en en dat bericht. en die reed toen zijn straat uit... en die zag die ravage op dat, op dat kruispunt. En die was helemaal... Die dacht, wat is hier gebeurd, weet je wel? Ja, maar ja, God, aan de dood ontsnapt. Ja, zoals we iedere dag aan de dood ontsnappen met z'n allen. En wanneer ben je gaan beven en gaan huilen? Was dat in het ziekenhuis? of zo? Nee, het was toen, de, toen de politie Spacht zei... Uh, nee, nee, nee, toen was het allemaal gebeurd. Nee, ik, ik, had, ik was aangereden en dan kom je eerst nog een beetje stoer die auto uit. En toen kwam de politie en die zeiden: dit is wel heel hard gegaan. Het is, wel, het is wel heftig geweest. En oeh, je bent er goed afgekomen. En, dan, en toen dacht ik... Um, ja, dan denk je... Oh, ik moet nog een paar een witte man. Die heb ik al een keer afgezegd dat ik ziek ben en dat weet ik niet. En, oh, en wat is het nou onhandig. En die maand in de Lamar. En, hu hu hu hu. en toen, oh. toen moest ik huilen. Oh. Oh, maar je praat er redelijk luchtig over, gelukkig. Ja, maar ja, het is zo groot is het toch ook weer niet. Nou ja, jezus. Man. Ja, dat was wel heel... ja, dat was wel... Uh, nou, uh, om even bij te komen, ik ja. heb voor jou een plaat uitgekozen. Ah, leuk, kom ja, op. Dus leuk. Dus uh, zet je koptelefoon ja. op. Uh, het is een plaat van uh, Daniel Lohius. Oh, leuk. Ja, dus. Uh... Mens die heeft een kruis te dragen, op zich ben die kruisen precies even groot. Het verschil is de een efferine van piepschoen en de ander die hebben van lood. Hier een paar huizen verderop, waar is toch wel niet gebeurd, wat die mensen daar met moeten maken zo slim en het langer niet huilt. Dan ga me je hassen, donkere uren van zuchten vol zelfsneuigheid. Het mooiste is al weten, hij elk van zijn last wordt bevrijd. Elk mens die heeft zich een kruis te dragen. Op zich ben die kruisen precies even groot. Verschil is de een heeft er een van piepschoen en de ander die heeft hem van lood Bij gramieterig van Lek het prakaseerd, lekker vaker dan nodig is voor. Kijk dan om je hen en lust er weer naar hoe andere verhalen ben gewoon. Dan kan ik mij wel schaam voor de diepste zuchten en die schuddeldoek slof aan de troon. Kijk goed om je hen en dan zie je weer precies waar jij staat. Elk mens die heeft hier een kruis te dragen. Op zich ben die kruisen precies even groot. Het verschil is de nef de van piepschoen en de andere die hebben van lood. Hij amozen op een bulde zon gooiden. En als de dan deur een Engel zegt: word, Pak maar in het maak niet uit het wel, dan zie ik u als de erbaan komt, je neigen. Tussen elk mens die af een kruis te dragen. Op zich ben ik kruisen, dus die even groot. Zo schil is er hier. Mooi zeg. Ja, dat is Daniel Loos. draai ik speciaal voor uh, Claudia de Brij. Die Heel net uit mooi. de voorstellingen uh, uh, alleen komt. Waarvoor uh, voor dinsdag nog kaarten zijn, volgens mij. Ja, aanstaande dinsdag kunnen er nog mensen bij. Ja. Precies. Hey, um, vind je, je vindt het mooi, hè? Ja, dit is hoe het moet. Dat is prachtig, hè? En waarom draai ik deze plaat voor jou? Waarom draai ik deze plaat voor mij? Maar, maar, geen idee. Weet ik niet. Ja, ik vraag me natuurlijk af welk kruis jij te dragen hebt. Oh, zo. Oh. Ja, ja. Nou, als het toch gaat om piepschuim of lood... als het daartussen zit, dan, uh, dan, is het, dan is het heel licht grenen. Uit 1982 van Ikea, dat goedkope lichte grenen. Denk ik ook. Ja, toch? Maar het is natuurlijk niet zo geweest. Dat, dat vertel je ook in je voorstelling. Je hebt je natuurlijk ook wel... Ja. Op een gegeven moment... Het... Oh, ja, maar op, op dit moment zou ik ook oh. zeggen piepschuim, hoor. Ja. En ik, ik vind overal kom ik er toch uit op genen. Was het zwaar? Toen je eh, dacht bij jezelf, ik moet alles cancelen. Ja, en, ja? ja dat was heel zwaar. Ja, dat was... Dat, ja. God, ik heb de neiging... en die heb ik te lang gehad... om van alles zo snel mogelijk ook de bright side te benoemen. Dus ik ga proberen dat niet te doen. Want... We hebben mijn ex en ik ook wel af en toe plezier om nu. Dat we nu denken, natuurlijk huwelijk heeft ook zo lang geduurd... omdat we allebei altijd zo ons best doen om te doen... Uh, uh, alsof het eigenlijk allemaal wel meevalt. En dat doe ik nu dus ook. Als je vraagt, was het zwaar? Dan denk ik, ja, maar eigenlijk ook wel heel mooi, want bla, bla. Dat is een voorstelling opgeleverd. Ja, weet je, ja en, en, en wat ik echt heel erg voel... Uh, ik, ik kan evenzeer genieten van een hele mooie begrafenis... als van een hele mooie bruiloft. In die zin is... Uh, waarachtig doorvoelt verdriet uh, even mooi als uh, waarachtig doorvoelt geluk. En ik was in die periode wel, ik wist wel dat ik leefde. Maar ik vond, ja, ik vond dat heel zwaar, ja. Ik vond het, maar het af, afzeggen van die voorstelling was meer een gevolg... dan dat dat nou het zware op zichzelf was. Ik vond gewoon, zelfs het scheiden is bijna meer een gevolg... dan dat het een toestand op zichzelf is. is meer dat je uh, zodanig verandert en groeit als mens, dat je, uh, dat je merkt dat het pijn gaat doen... om te blijven in een leven dat niet meer bij je past. En uh, nou, dat gold uh, achteraf gelukkig voor, voor Connie, voor mijn ex ook. Dat we allebei vonden dat dit niet meer goed was. Maar dat, dat, dat is wel een soort van... Ja, groeipijn is dan wel een toepasselijke term voor natuurlijk. Dat is, dat is waar de pijn zit. Het we van die voorstelling, ja, dat is... Het is zwaar, maar mensen maken al zwaardere dingen mee. En uh, die pijn, voelde je die al lang dan? Ja, maar ik kan dus heel goed doen alsof het wel meevalt. En bovendien, als je lekker toert... Dat is ook heel link aan, aan toeren. Daarom is het ook goed dat ik het even niet heb gedaan. Kijk, waar we het net over hadden, zo'n zo auto-ongeluk. Je weet gewoon, zo gauw straks... Gisteren moest ik wat radio doen en zo. Je weet, zo gauw het rode lampje brandt, gaat het goed. Altijd. Adrenaline is echt zulke goede doop. Dus ik heb nooit ergens last van. Ik heb ook... God, dan nou word ik echt zo'n klagerige oude artiest. Maar ik heb ook... Uh, wat is het? Drie jaar geleden? Twee jaar geleden. Twee zomers geleden, geloof ik. Toen moest ik geopereerd worden aan mijn bekken. Want ik was daar behoorlijk aan, uh, aan uh, gehandicapt geraakt. En ik heb heel lang met pijn opgetreden. Maar dat voel je... In de pauze en de afloop. Maar dan voel je, je niet op podium, je voelt niks. Dus ja, zo kun je heel lang... Als er genoeg goed is, kan je al het slechte altijd wel aan. En ik zorgde altijd wel dat er genoeg goed was. En dan nu, uh, nou, wat ze dan tegenwoordig zeggen met de kennis van u. <laughs> uh, heb jij je dus redelijk lang slecht gevoeld? Nee, dat zou ik toch niet... Ja, dat is natuurlijk ook wel Daniel iedereen, maar, nou, maar, iedereen pakt het kruis. Ja? dat Het nou, dus was precies het goede kruis. Wat met ik de kennis benieuwd. van nu, wat was het dan wel? Ik, ik heb de dingen gedaan op het moment dat ik er klaar voor was. En dat de mensen om me heen er klaar voor waren. En hoe ben je dan nu veranderd? Dat ik nu... Ik denk dat het grootste verschil is... dat ik nu... Heb uh, geleerd dat het wel kan zoals jij het graag wilt. Ik heb mijn hele leven gedacht, hoe ik het wil, dat bestaat toch niet. En het is mooi zat zo. Over alles hoor. Over relaties en over werk en over. Weet je, je mag al blij zijn dat. Dat heb ik ook heb ik nog steeds heel sterk. Weet je, zoals vanavond. Het is natuurlijk eigenlijk geen werk, weet je wel. En dat daar dan mensen een kaartje voor kopen. Dat, blijft toch een dat, dat dwingt toch tot nederigheid. Snap je wat ik bedoel? Ja, ik snap. Nou, ja, nou ja, ik snap wel wat je bedoelt, maar ik zie dan toch. Uh, dat, dan moet je me toch nog. Dan ga ik hem nog een keer stellen. Hoe ben je, hoe ben je dan precies veranderd? Um. Nou, laat ik een voorbeeld geven. Toen ik. Uh, klein was, zat ik op een dorpsschooltje. Wij wonen in een dorp. En als de meester iets vroeg, dan stak meestal niemand zijn hand op, behalve één jongetje dat inmiddels vrachtwagenchauffeur is. En toen al zei, ik word later de beste vrachtwagenchauffeur van de wereld. En die wist meestal niet het goede antwoord. En ik. En ik wist het meestal wel. Maar als je dat een paar maanden hebt gedaan, dan doe je dat niet meer, want het is helemaal niet leuk om het slimme meisje van de klas te zijn. En dat heb ik met wel meer dingen gedaan. Om te denken, ja, hier word je echt niet populair mee. Maar dat was wel hoe ik was. Snap je? Mm -hmm. en, en in de liefde heb ik, heb ik ook heel lang gedacht... het gaat helemaal niet alleen maar over mijn huwelijk... maar ook relaties daarvoor. Ik vind, ik vind eigenlijk... klinkt een beetje suf misschien. Ik vind het al heel bijzonder als iemand mij leuk vindt. En je ziet tienduizend huwelijken om je heen waarvan je denkt, ja, dan is het met ons eigenlijk nog wel beter. Maar dat je denkt, hoe ik als kind in de Hollywoodfilms die ik zag... de liefde vond en wilde, dacht, ja, dat bestaat niet. Dat je iemand ontmoet en die is het en je weet het zeker. Dacht, ja, dat bestaat helemaal niet. En dat denk ik nou wel. En ook in mijn werk en in veel meer dingen. Het is echt niet dat ik nu continu op een soort wolk van zekerheid over alles loop... maar wat veranderd is, dat ik wel nu durf te denken. Je, je mag het zo proberen te krijgen. als je echt denkt dat het moet zijn. Je hoeft, je hoeft daar niet. Je hoeft niet bij voorbaat een compromis te sluiten. Dat deed ik wel. En dat moment is gekomen, dus die, die, die zekerheid. en uh, het feit dat je zegt: van, Nou, ik mag er wel zijn. door jouw nieuwe liefde? Ja, net is denk ik begonnen voor ik haar leerde kennen. Ik denk uiteindelijk zelfs dat ik haar zo ontzettend heb leren kennen en, en zo ontzettend voor haar heb gekozen... door iets wat al eerder bij mij gebeurde. En waarom gebeurde dan dat bij jou? Hoe, hoe is dit gevoel dan ontketend? Van, hey, moet... dat, is, dat is echt moeilijk te zeggen, hoor. Dat is niet, dat is niet uit een uh, soort van geheimzinnigheid of zo, maar... Dat begon al... Sorry, ik zit te boeren van het bier. Dat is natuurlijk wel een lekkere nachtradio. Maar... Denk jij even na, nou, want ik moet wel even de roomservice voor je bellen. Want ja. is, uh, ja? Nou, jij moet, ik denk dat jij nog een biertje moet doen. Nee, ja, nee, jij zeker. Je hebt gespeeld. Maar jij mag dus even nadenken. Nou, nee, Wat ik denk is dat... Um, uh, Heet tevreden was al zo'n keerpunt. En toen had ik mijn nieuwe liefde nog lang niet ontmoet. Maar dat ik dacht, dit vindt misschien wel niemand leuk... maar dit is de voorstelling die ik moet maken. En waarom dat dan... Ja, dat is volgens mij ook gewoon dat je op een gegeven moment... Uh, wat was ik toen. we zijn. Goedenavond, dit is Patrick van Kamer 117. <laughs> um, jij wil nog een biertje. Clarion? Nee, ik, nee, nee, nee. Ik, zeg, ik heb nog ruim genoeg. Hebben ze iets, een saladetje of iets gezonds te eten? Ik heb eigenlijk een beetje honger. We hebben hier iemand die een beetje honger heeft. Dus kijken of er nog een salade is, alsjeblieft, als het mogelijk is. Ja, iets niet te vet. Iets niet te vet. En uh, ze voelt zich wel een stuk zekerder dan vroeger, maar niet, uh, niet te vet. En uh, uh, voor mij dan nog een fluitje, alsjeblieft. Maar als het een live biertje kan zijn, heel graag. Want uh, ik durf nou ook niet... Uh, niks, ah, geen calorieën te kom bestellen. op, Patrick. Nee, komt eens door. Uh, uh, dan zie ik u zo... Nee, weet je wat het natuurlijk is? Het krijgen van een kind. Dat is het. Toen ik BIN kreeg, toen is er veel veranderd. Omdat je dan... Ik kan me heel goed herinneren dat ik altijd gegeneerd was als mensen mij herkenden. Of ze nou aardig waren of onaardig. Ik vond het altijd ongemakkelijk. Want dan zeiden mensen, ja, ik heb dat en dat gezien in theater of op televisie. En dat vond ik zo leuk. En dan dacht ik, dat vond ik het helemaal niet zo goed. Je bent gek. Weet je wel, altijd gêne. En toen had ik hem in die kinderwagen liggen. Was het echt nog een babytje. En toen dacht ik, jij moet thuis dezelfde moeder hebben als op straat. Ik kan, het is kan niet dat ik hier me ga stationeren voor wie ik ben. Want ik ben jouw moeder. Dus ik moet wel continu... Ik moet er zijn. Ik moet er staan. En staan voor wat ik doe. En als het niet goed was denken, nou, dan was het een stepping stone naar iets beters. Maar ik heb het wel gedaan. Volgens mij is het daar begonnen. Daar is het veranderen begonnen. Dus toen jij uh, een kind kreeg, moeder werd... toen heb je ook ingezien van, hé, hey, mijn leven is eigenlijk gewoon niet op orde. Nee, helemaal niet. Nee, joh, ben je gek? Nee, ik vond mijn leven toen ontzettend op orde. Ja, maar als je dan met de wijsheid van nu terugkijkt... denk je bij jezelf van, het is nu veel beter. Nee, zo kun je dat niet zeggen. Nee, daarin gaat die vergelijking op uit de voorstelling over die televisies bij de mediamarkt. Ja. Dat, ik, ik zal hem even voor de mensen vanavond die vanavond niet bij waren... Ja, vertel me even. Je loopt de mediamarkt binnen en je ja. ziet al die televisies en je denkt, allemaal goed beeld. Ja. En dan zetten ze er eentje bij met een nieuwe techniek. En dan pas denk je, oh, maar dit is wat ik zocht. Maar daarvoor dacht je niet, er is iets mis met dit beeld. Ja, maar als jij vertelt van ik uh, ben veel zekerder van mijn zaak. Ik weet nu dat ik er mag zijn. Uh -huh. Ik weet nu dat ik wel mijn vinger mag opsteken. En dat ik het gewoon moet doen omdat ik vind dat ik het moet doen. Uh -huh. uh, omdat je nu wel uh, uh, de, de ware liefde blijkt uh, gevonden hebt. Uh -huh. uh, uh, ja, dan, nee. mag je, dan mag je toch duidelijk zeggen van ha, dat is een grote verandering, Dat is Claudia 2.0 in plaats van Claudia 1.0. Nee, nee, nee. Dat, ik zou graag... Die liefde is een enorme verandering in mijn leven. Enorm. Maar uh, Claudia, toen Bing net geboren was... was al, al Claudia 4.0 en ja. is het nu 8.0. Het is niet... Ik zou, ik zou het verleden te kort doen als ik het zo zou stellen. Dat zo, zo is het echt niet. Het is ook niet zo dat... dat geluk dat je eerder hebt gevoeld... dan ineens onwaarachtig geluk is door het geluk dat je nu voelt. Het is niet inwisselbaar. Het is niet... Ik vind altijd gelul van die mensen die zeggen: Ja, voor iedere fase in je leven is een andere grote liefde. Nou, dat, zo is het niet. Dat geloof ik niet. Maar ja, mijn televisie-metafoor die... Want uh, Wat gebeurde er toen jij dan je, je geliefde tegenkwam? Had je het direct door? Nee, je, was het nee, direct gaat... Mediamarkt en dat ze met een nieuw, sch nieuw scherm aankwamen? Met... Nee, het was een periode waarin ik heel veel nieuwe mensen ontmoette ineens. Waarvan ik dacht: God, wat, wat bijzonder. Weet je wel dat ik ook. Weet je ook mensen als bijvoorbeeld Paulien Cornelissen uh, ontmoeten? Die toen nog heel onbeke of vrij onbekend was. Dat dus je denkt: God, mensen die schrijven en leuk zijn. En, en de Mol winnen. En de Mol, jij ja, de oh, Mol ja. winnen, ja. ja. Dat was toen al oh, Ancient History, ja. waar ik het nu over heb. Toen was hij nog niet eens de Mol. Of nog niet eens ja. de winnaar van de Mol. Maar ja, het was gewoon zo'n periode dat het. Uh, ja, soms heb je zo'n gouden eeuw even in je, in je leven. Hè? Dat alles open staat en dat je veel. Prikkels, maar dat was, bedoel, ik, ik vond toen zelf mijn relatie ook goed zoals die was. Echt waar. Dat is niet, bedoel, ik, ik heb geen reden om daar nu over om dat mooier te maken dan het was of zo. Maar ja, toen ik, toen ik Jessica ontmoette, was ik wel ga ik heel erg onder de indruk. Maar ik dacht, ja, ik ben, ben wel van meer mensen onder de indruk. En God, fijn om weer eens iemand te ontmoeten die je nieuwe dingen uh, uh, kan vertellen. En, uh, maar dat ging heel langzaam. Dat was echt niet instant, uh, helemaal niet. Nee. En wanneer dacht je dan bij jezelf, ja, maar dit is echt de liefde. Ja. Dit is hoe het moet. Dit is Hollywood. Dit oh. heb ik in de films gezien. Ja, dat gaat toch heel gefaseerd. Dat gaat heel langzaam. Want we hebben heel lang gedacht vrienden te zijn. En dat dachten we ook echt. Dus dat is pas mijn huwelijk was echt al compleet op zijn gat toen ik dat pas durfde denken en er gelooft nooit iemand, maar ik denk zelf dat ik daarvoor naar de hemel ga. <laughs> dat is dan Want zo. Ik geloof niet in de hel, maar wel in de <ringert> ja, hemel. Wel. Ja, helemaal wel. Ja, nee, nee, nee, nee. Ik hoef ook helemaal niet. Dit is al de hemel, maar uh. nee, dat dat was echt heel langzaam, heel geleidelijk en dan compleet zeker. Ik denk ook wel als wij als wij een, als een van onze man was geweest, het is veel onontkoombaarder, weet je wel. Je weet gewoon als een man en een vrouw regelmatig met elkaar afspreken... op een gegeven moment denk je, nou, komt er nog wat van, of wat is dit? Anders moet een van de twee homoseksueel zijn, want er gaat iets gebeuren. Maar ja, wij konden ook heel lang natuurlijk denken van, nee, het is gewoon een vriendschap, is toch goed zo, is toch mooi. Prachtig. Schrijf je mooiere liefdesliedjes nu? Ja, dat kan ik toch zelf niet zeggen. Eh, tuurlijk wel. vind je? Nou, ze komen wel makkelijk. Ja? Ja, ontzettend, ja. ja. Dat je denkt, oh nee, nu heb ik weer een liefde ja. geschreven. Ja, ik word soms wel een beetje moe van mezelf. Ja, ja. Ja, ja voortdurend. Ja. Nu, dan heb je dus... Het oh, is niet in, eh, eigenlijk dus niet in het afgelopen jaar geweest... maar dat zat er dus al voor, die verandering doorgemaakt... Mm -hmm. Gaat dat nog een keer gebeuren? Ik mag het niet hopen, zeg. Maar ik denk het wel. Ik denk niet zo'n verandering. Ik heb wel... Dus ik het bloed bloedling. Maar waarom zeg je, ik mag het niet hopen? Want die verandering heeft toch heel veel moois opgeleverd? Dus waarom? Nou, nee, ik denk dat er zo'n verandering... zal ongetwijfeld om wel een keer komen. Want ik, uh, ik, ik lijk naarmate ik ouder word alsmaar meer op mijn vader. En uh, die is nu 66, en die zegt ook: Ja, het, het houdt nooit op. Die <laughs> zit ik regelmatig nog. Want zegt, ja, ik zit toch een beetje in een persoonlijke crisis. Ik ben zo. Uh... Terwijl dat is gewoon een hele. De man is er echt op orde in zijn leven. Maar ik weet, ik weet dat hij af en toe echt weer helemaal zoekende is van wat vind ik en waarom en hoe zit het. Dus dat is wel aars een beestje, maar een grote verandering in de zin van. Wat ik nu nodig had om zo compleet alleen te zijn, om daarna te kiezen voor die nieuwe liefde. En dat te durven en alles. Dat helemaal alleen zijn. Dat hoeft voor mij niet meer. Dat heb ik wel, daar ben ik wel, Daar heb ik wel genoeg van gehad. Was het heel alleen? Ja, het was wel heel alleen, ja. Ik neem nog een slokje van mijn bier. <laughs> oh -oh. Ja. Ja, grote keuzes maak je alleen. Maar ik vind het geen pretje. Dat begrijp ik. Als je nou niks zegt, springt de noodband aan, hè? Nee, ja, nee, ja. Nee, ja, de... nee maar goed, ik zat ook ik zat te zoeken naar waarom heet deze voorstelling alleen? Weet je wel, want uh -huh. ik snap de. Ik, ik snap de... De, uh, je worsteling nu veel beter omdat je uh -huh. het goed vertelt. En ja. Kan ik me ook wel die, die interne pijn van je een beetje voorstellen? Natuurlijk nooit omdat je. Ja, maar ik zat te zoeken bij deze voorstelling. Waarom heet dit alleen? Want het is. Dan toch... gaat het alleen maar over samen zijn, hè? Ja. ja. Daarom. Hoe bedoel je daarom? Nou, kijk, ik zal je eerst de oppervlakkige reden vertellen. Want Lamar zei in december. Nou, wat ik in de voorstelling al vertelde. Doe bij ons. Kom bij ons spelen. En maak voor de gelegenheid een voorstelling. Pardon. En um, toen hadden ze het over: kunnen we niet exclusief noemen? Want dan noemen we het exclusief in de Lamar. En ik kwam met een suggestie: kunnen we het niet ik geloof in mij noemen? Want dat vond ik heel grappig. <lacht> <lacht> Hij gelooft in mij, dan ik geloof, Claudia Brey, ik geloof in mij. Maar dan vonden ze onhandig met de kaartverkoop en zo. En ik laten we het alleen noemen, want dat, dat, dat, dat, dat kan heel goed bij de liedjes. En alleen in de Lamar, weet je wel. Het is, het is een, echt een voorstelling voor nu, voor hier. Maar. Uh, die hele worsteling waar we het, waar we het over hebben... Um, die komt er voor mij uiteindelijk op neer... dat je alleen de beslissingen neemt... die ervoor zorgen dat je echt samen kunt zijn. Ik zal het proberen uit te leggen. Um, het geeft een soort veiligheid in de liefde... maar ook in, in de wereld, in de maatschappij... om te weten, ik kan het zelf, ik kan het alleen. Ik heb niemand nodig... Als alles misgaat, kan ik me redden. Maar in de wereld, daarom zit het Kees van der Staai verhaal erin. Ik moet met Kees van der Staai koffie drinken en het menen... en hem iets geven en hij mij, want anders doe ik niet mee met de wereld. En ik wil mee met de wereld. En in de liefde, ik moet dat verschrikkelijke gevoel van... ik, ik lever me aan jou over, want ik hou zoveel van jou. Ik wil nooit meer zonder jou. Daarvoor moet ik opgeven, ik kan het heus wel alleen. Want ja, ik wil het dus niet meer alleen kunnen. Nou, maar, maar die beslissing neem je alleen. Pff. Maar dat klopt. Jij zei dus net na dat liedje van Daniel Loos... toen vroeg aan jou, het was zwaar, hè? Uh -huh. Die periode dat je gestopt bent. Ja, zei je, dat was zwaar. Maar jouw alleenige periode zit dus eigenlijk nog daarvoor. Die is lang daarvoor, ja. En die was dus nog veel zwaarder. Die was veel zwaarder, joh. Hou op. Ja, tuurlijk. Die heeft niemand gezien. Toen speelde ik elke avond vrolijk. Hij heeft niemand dat gezien. Nee. Weet je wat mensen zagen? Dat is wel te gek aan optreden. Dan zong ik dezelfde liedjes als een jaar daarvoor. Maar dan zaten mensen te huilen. En een jaar daarvoor niet. Omdat ze voelen... Ze voelen wat je voelt. Terwijl je het niet communiceert of zelf met tranen staat of wat dan ook. Ik heb in die tijd met jou de gekste dag moest ik een uur met jou presenteren. Ja, verdomd. In het ja. paradies ook. Ja. Ja. Toen was je slecht. Verdenk hoor. Was ik slecht qua presentatie nee, nee, nee, qua, nee, nee, nee. als Nee, toen mens? voelde je je slecht of niet? Uh, welke maand was dat zo'n beetje? Mij april. Was 2000, april. 2010 of 2011? Was twee jaar geleden, 2011. Nee, toen was ik al een stuk blijer. Oké, okay. dus nog daarvoor? Daarvoor, Ja. Tot nou, maar, toe. Het en was je toch kreeg, wel heel hectisch? Maar niemand hier. wist het? Nee. nee Niet dus. je vader? Ja, mijn ouders, tuurlijk. En toen, toen die hele huwelijkscrisis begon, okay. ben ik gelijk naar mijn ouders gegaan. En, uh, tuurlijk, ja. Nee, maar wat dat betreft, dat is wel te gek. Dat ook pas acht maanden na die scheiding... überhaupt die rotlopers erachter kwam. Dat vind ik ook heel fijn. Want ja, dat is van mij. Of van ons, ja. Maar dus niemand heeft iets gemerkt. Nee. Dus eigenlijk wat jij vorig jaar hebt meegemaakt. is niks in vergelijking met wat daarvoor allemaal zich afspeelde. Nee, joh. Nee, dat, dat is. Nou ja, dat zal iedereen. Uh, iedereen die, die gescheiden is. of die. Uh, grote levensveranderingen meemaakt. Het is gewoon heel heavy. En het. het, het, het nou, dan ga ik weer de, de upside gelijk vinden. Maar wat het geweldige eraan is. is dat je. Ik, daarvoor had ik gewoon heel veel mening op niks af over heel veel mensen. Die doet het stom en die doet het achterlijk. En uh, vooral ook, je gaat er niet uit elkaar als je kleine kinderen denkt na bla, bla, bla. En nu ben ik veel meer aan de zijlijn, omdat ik weet, iedereen doet echt zijn best. En uh, je weet niet hoe het daar thuis is. En je weet niet hoe mensen zich voelen en... Ah, room service. Oh. Safe by the room service. <laughs> ik ging net iets heel diep ja, zeggen. Ja, nee, dat zou <laughs> wel. Ah. Nee, ja. Nou. Oh, goedenavond. goedenavond. Kijk nou toch eens wat Gezellig. hier binnenkomt. Ja, wat, Echt? wat is het geworden? Een caloriearm, denk ik. Absoluut. Dit is Elmar. Dit is uh, hoofdbarman. Uh, hoofd uh... Oh, wat lekker. Je hebt echt iets heel lekkers meegenomen, volgens mij. Ja, een te met salm. Ja, lekker. Dank je wel. Ja, dat is fantastisch. Ja, ze komt net uit de voorstelling. Ze heeft uh, gespeeld. Um, goed, nou ja, dus dankjewel. het levert veel op. Uh, in ieder geval ook namelijk dat je een hele mooie plaat hebt meegenomen. Ja. Ja, die is mooi, hè? Die is heel mooi. Die wil, we hebben niet veel tijd meer, zie ik nu ook op mijn klok. Uh, dus zullen we die dan toch nog even... Ja, die moeten mensen wel gehoord ja, hebben. we gaan in leven. ieder geval daar een stukje van draaien. Vertel even waarom deze plaat. Uh, hey, this is the first day of my life. En de mooiste zin is... I'm glad I didn't die before I met you. Als die je maar opvalt je luistert en je de rest van het liedje... hoef je eigenlijk niks uit te leggen. En van wie is de plaat? Van de A Bright Eyes. Wij gaan luisteren.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 Besides maybe this time it's different I mean I really think you like me Prachtige plaats van Bright Eyes, uh, gekozen door Claudia de Breij. Ben je een beetje bijgekomen? Ja, ja, ontzettend, ja. ja. Ik wist ook al toen ik, toen ik ja zei tegen deze afspraak van... oh god, dan moet je natuurlijk echt gaan praten. Want je kunt niet een beetje, beetje maar je wegzwijnen en onder vragen uitzwijnen. Dus uh, ja, daar kom je ook wel eens alweer van bij. Ik dan. En is er nog iets uh, uh, wat je dan... Uh, nou, ik, ik vroeg net, van zijn er ook uh, dingen niet in de voorstelling gekomen? Uh -huh. Dingen die je niet geschreven hebt? Dingen die je liever niet vertelt? Zijn, die, zijn er dan toch nog dingen die je nog even toch wel wil vertellen? Nee, eigenlijk niet. Nee, ik... ik, ik ja. Het is wel eens onhandig voor mezelf, maar ik ben eigenlijk altijd... de hele tijd zo openhartig... Het kost me ook weinig moeite. Het kost me eerlijk moeite om af en toe mijn bek eens een keer te houden. Vind je het vervelend dat heel Nederland nu weet dat je een autoongeluk gehad hebt? Waar je goed uitgekomen bent? Ja. God, ja. Nee, maakt me niet uit. Het is meer dat. dat, dat mensen kunnen soms wel aan de haal gaan met nieuws. Dat, dat, dat is wat ik vervelend vind. Maandag ook... in echt Heel Boulevard, denk ik. Ja. De <lacht> ah, oh, oh, die schatten van echt Heel Boulevard. Ja. Um, je moet nog wel één ding vertellen, uh -huh. namelijk. Dat er nog extra... Oh ja, ja. er zijn extra voorstellingen. Oh, wat aardig van je, ja. Nee, maar het ik vergeet dat natuurlijk te zeggen. Een mooie persoonlijke voorstelling. En ja, de, de luisteraars hebben nu ook gemerkt dat je enorm persoonlijk kan vertellen. Nou, <laughs> ga dan ook zeker naar... Uh... Ja, ik geloof dat er voor 24 middags en voor 25 en 26... We hebben het over maart. Maart zijn nog uh, kaartjes, want er zijn nieuw erbij ingelaste voorstellingen. Want de rest was allemaal uitverkocht. Ja, alleen dinsdag. Aan ja. dinsdag zijn er nog kaarten. Ja, de rest is knal uitverkocht, ja. Luxe, hè? Super luxe, maar uh, gisteren, na dat ongeluk van jou... had je dus op 3FM had je, je show. Ja. Daarna had je op uh, <lacht> Nederland 2 kunst van het maken. maken ja. Toen ben je nog even naar Paul Witteman gegaan. Ja. Vandaag heb je gespeeld ja. en heb je deze uitzending gedaan. Morgen speel je dubbel. Ja. Um, heb je wel iets geleerd van het feit... Uh, dat ik een beetje moe was? Ja. Ja, nou, nu speel ik maar een maand, hè? Toen speelde ik van september tot en met mei. Dus ik heb wel iets geleerd. Zeker? <laughs> ja, meneer Lodias. Oh. <laughs> uh, proost. Proost. Dank je wel voor de mooie voorstelling. En uh, ja... Dank je wel voor dit gesprek. Heel graag gedaan, voelt het heel leuk. Ik wens jou morgen veel succes. Twee afleveringen. Heb ik, nog, ik heb nog nooit een matinee gespeeld. Morgen voor het eerst. Nou, dat wordt vast een zeker te geven. Spannend, hè? Ja. Maar eerst hier lekker slapen. Ja, graag gelijk. Je kan niet <lacht> naar huis rijden, want je auto is stuk. Ja, nee, ik heb dus ook echt geen auto meer. Ah. Ja, ik heb van, zeg. Ja, nou ja, dat is toch mooi. We een nieuwe uit. Ja, nou, dan moet, eerst, dan moet eerst dus even uitverkopen. Ah. Al die data die je net noemde. Oh, wieje. <lacht> For Saturday night, For Saturday night For Saturday night Saturday night e n, -N. <laughs>